gemeente van Emmanuel en gasten in Hamide. Boven mijn onderwijzing heb ik een vraag gezet. En die vraag die luidt, hoe kan ik de Bijbel verstaan? En mijn gebed daarbij is dat wij bij het overdenken daarvan onze de ogen en de harten worden geopend voor de wonderen van Gods wet, met name ook van de, het Oude Testament van de Torah. De vraag is dus: hoe kan ik de Bijbel verstaan? Nou, dat is een vraag die heeft ieder van u ooit zich al wel eens gesteld, denk ik. Het is ondenkbaar dat u dat nooit gedaan zou hebben. Hoe kun je de Bijbel zo lezen? Zonder dat je theologie, theologie gestudeerd hebt, want dat geldt voor de meeste van ons. Dat je er zoveel mogelijk van begrijpt dat we zeggen dat je er voor het leven van elke dag zoveel mogelijk uithaalt. Hoe doe je dat? Nou, dan ga je naar een goede bijbelleraar. Iemand met een bevoegdheid, een titel wat mij betreft. En... Uh, je gaat daar op kring en je leest een boek en artikelen en misschien preekt hij wel, dan ga je allemaal naar luisteren. En die zijn er ook genoeg te vinden. bijbelleraren, uitleggers, commentatoren en theologen, geleerden. En dat, dat is altijd al zo geweest, dat was ook in Bijbelse tijden zo. Dat de fariseeën en de sadduceeën en de schriftgeleerden, rabbis, zoals we ze allemaal bij elkaar noemen. ...allemaal druk doende met de bestudering en de uitlegging van de Torah. Nou, in Johannes 3 lezen we dat Yeshua met een van deze Torah-geleerden in gesprek was. En Yeshua, die stelt die man dan een heel ontnuchterende vraag, namelijk deze. U bent leraar van Israël en deze dingen verstaat u niet... Dat zal je als voorganger gezegd worden. Yeshua sprak over de eenvoudige dingen van het evangelie. Over fundamentele waarheden. En hij stelde vast dat deze man die in hoog aanzien stond bij het volk... de eenvoudigste grondwaarheden eenvoudigweg niet verstond. Vele jaren Torah-studie hadden ertoe geleid, of laat ik het wat milder zeggen hadden kennelijk niet kunnen verhinderen dat deze Torahleraar, Nicodemus heette hij, totaal aan de diepste betekenis van de Bijbel voorbij ging. En hoe kunnen wij er nu zeker van zijn dat wij, als wij de Bijbel lezen, er ook daadwerkelijk dat uit kunnen halen wat God erin eigenlijk in heeft gelegd en ermee heeft bedoeld? Dat is de vraag. En om daar een antwoord op te geven, wenden we ons tot iemand die, toen hij nog maar twaalf jaar oud was, al wijzer en verstandiger was dan alle bijbelgeleerden van zijn tijd. Dat interessante verhaal staat in Lukas 2. Toen Jezus voor de eerste keer in de tempel kwam, heeft hij alle bijbelgeleerden van zijn tijd opgekomen ongelooflijk verbaasd met zijn kennis en inzicht. Ik citeer uit dat gedeelte een paar verzen. Hij zat te midden der leraren, terwijl hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. Alle nu die hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen ze hem zagen, dat zagen ze meestal niet, toen ze hem zagen stonden ze versteld. Met andere woorden... Yeshua was als jongen van twaalf jaar... reeds verstandiger... hij had meer inzicht... dan alle theologen van zijn tijd. Hij kende de schriften beter... hoewel hij nooit een theologische opleiding had gehad... daar wordt ons tenminste niets van verteld. Hoewel hij de Bijbel nooit wetenschappelijk had beschouwd... waarmee niks ten nadele is gezegd... van Bijbelwetenschap en Theologie... en Theologie studie natuurlijk. Maar zou het misschien kunnen dat er toch nog een directere, een nog eenvoudigere, vruchtbaardere weg is om de Bijbel te bestuderen. Want wat denkt u van de aanpak die Jezus, u merkt, ik gebruik die namen, Jezus en Yeshua, door elkaar. Die Jezus heeft toegepast en die hem tot de verstandigste Bijbellezer en leraar van zijn tijd gemaakt heeft. Zijn prediking en zijn lering. die waren zo heel anders. dan de droge. En, en, en zeg maar levenloze. preken van zijn tijdgenoten. Althans, dat kunnen we uit de Bijbel opmaken. Zou het kunnen dat wij bij deze leraar ook iets kunnen opsteken? Of houdt dit geheim voor zichzelf? Zegt hij er wat van? Ik denk het wel. Want in Johannes 13, vers 15, geeft Jezus ons een zeer eenvoudig beginsel mee. Er staat daar, weliswaar in een ander verband, in een andere context, maar ongetwijfeld is dat ook toepasbaar op het Bijbellezen. Want een voorbeeld heb ik u gegeven. Opdat ook gij doet gelijk ik. Nou, we weten niet en we geloven ook niet dat Jezus ooit een verkeerd voorbeeld heeft gegeven. beginsel is heel eenvoudig: Jezus is ons voorbeeld. Dat is. Het hoofdbeginsel. En als we de Bijbel bestuderen en uitleggen, kunnen we dat dus het beste doen zoals Jezus dat heeft gedaan. Want als we het net doen zoals Hij, dan kunnen we er zeker van zijn dat we ook tot hetzelfde resultaat komen. Maar goed, en dan komt natuurlijk de volgende vraag op. Hoe heeft Yeshua de Bijbel dan bestudeerd en uitgelegd? Als we hem tot onze leraar nemen of maken en ons de vraag stellen hoe heeft hij de Bijbel gebruikt? Hoe heeft Yeshua de Bijbel verstaan? En welke methoden, om dat woord aan maar te gebruiken, heeft hij toegepast? Dan moeten we in zijn leven naar voorvallen zoeken. Waar hij dat ook daadwerkelijk doet, waar hij de Bijbel uitlegt. Zo'n voorval vinden we in... Lucas 24 Het zijn allemaal korte teksten die ik noem Dus En daar staat in Lucas 24 vers 27 En hij begon bij Mozes en bij al de profeten En legde hun uit Wat in al de schriften op hem betrekking had Nou dat is de bron waaruit wij vandaag onze informatie putten En de situatie waarin wij hier verplaatst worden Is een heel interessante Jezus was gekruisigd en inmiddels ook opgestaan maar de jongeren weten het niet of ze willen het niet geloven en twee van hen zijn hier op weg naar Emmaus dat is de situatie waar we ons bevinden Ze schokken langs de wegen, verslagen moedeloos, bedroefd ja. en dan verschijnt Jezus hen terwijl ze zich maar afvragen waarom is dit allemaal gebeurd ja. een vraag die ook in het hart van velen van ons vandaag is ook bij mij en ze, blijven, en ze maar blijven rondtollen en malen in het onbegrijpelijke van wat ze meegemaakt hebben. En dan was Jezus daar, ongemerkt. Hij had eenvoudig kunnen zeggen, hallo wandelaars, vrienden. Hier ben ik, ik ben opgestaan. Kijk maar, hier. Daar. Ik ben de opgestaande koning en heer. Maar dat doet hij helemaal niet. En in plaats daarvan geeft hij hun een bijbelles, en laat uit het Oude Testament zien, dat hij de vervulling van de profetie is. En in deze tekst die ik u net voorgelezen heb, vinden we drie principes. Onder het hoofdprincipe dat Yeshua ons aller voorbeeld is dan. Drie principes. En het eerste, dat is dit. En hij begon bij Mozes. Toen Jezus de Bijbel bestudeerde begon hij altijd van vooraf aan. Hij begon bij Mozes. Hij liet dan zien... dat het ene boek... weer voortbouwt op het andere. Dat is ook een bijbelsprincipe. Daar kun je iets van vinden in Jezaja 8, vers 20. Tot de wet en de getuigenis. Terug daar naartoe. Tot de wet en de getuigenis. Voor wie niet spreekt naar dit woord... is er geen dageraad. Elke bijbelschrijver... grijpt weer terug op wat er al is, op wat al geschreven is... op wat al bekend is. Met andere woorden, bijvoorbeeld... als David zijn psalmen schrijft... grijpt hij terug op wat er in zijn tijd reeds is... in het Oude Testament. Elke bijbelschrijver grijpt... niet met alles... maar die grijpt weer terug op wat er al is... op wat al bekend is. Dat betekent dat de eerste geschriften... de eerste bijbelboeken... enorm belangrijk zijn. Ja... Dat kan toch ook niet anders. En om te begrijpen wat een Bijbels begrip, een bijbelse notie, ons wil zeggen. Moeten we weten waar het voor het eerst voortkomt. We moeten terug weer naar het begin. En hoe het daar behandeld wordt, welk betekenis dat het daar heeft. En dan kunnen we ook begrijpen hoe elke andere bijbelschrijver daar verder over schrijft. Het uitlegt en toepast. Ik geef daar een paar eenvoudige voorbeelden van. Een bekend bijbels begrip is genade. Nou, genade is een woord dat heel veel gebruikt wordt. Eh? Eh, nou, waar komt genade voor het eerst voor? Het komt voor het eerst voor in Genesis, 8 vers, dus in Genesis 6, vers 8, waar staat... En Noach vond genade in de ogen des Heren. Nou nu, genade in... De context in dit, hier in het verband is heel interessant. Waarom? Omdat de hele context spreekt van de voorbereidingen voor de bouw van de ark en de zondvloed. Genade met andere woorden is iets dat er is in de context van gericht, van oordeel. Er is dus geen genade zonder gericht. En als er geen gerichtsaankondiging was geweest... hier in Genesis... dan zou ik dus in Noach vond genade in de ogen des heren... ja, die hadden eigenlijk vrij zinloos geweest. Dat wil zeggen... de eerste definitie van genade is... dat het gericht... over alle anderen zal komen... dat over alle anderen zal komen... niet diegene treft... die op deze genade... een beroep doen... of een gebruik van maken. Genade dus kan niet verstaan worden buiten de notie van gericht. Elke keer wanneer de Bijbel van genade spreekt, in het Nieuw Testament, in de brieven van Paulus, waar dan ook. Steeds wanneer je bij het Bijbellezen die term, het woord genade, tegenkomt en je afvraagt. Ja, maar wat betekent dat hier nou precies? Dan moet je je Genesis 6 vers 8 in herinnering brengen. Namelijk dat dat altijd in, het verba in verband staat met gericht. Ik geef een ander voorbeeld. Gerechtigheid uit het geloof. Dat is ook zo'n beroemde notie in de Bijbel. Wat betekent het? Te geloven op een manier dat het je rechtvaardig maakt. Dat de gerechtigheid van God je wordt toegerekend. Nou, dit begrip vinden we, ook, vinden we ook in Genesis. Genesis 15, vers 6, de staat van Abraham... En Abraham geloofde in de heren en hij rekende hem het toe als gerechtigheid. Wat heeft Abraham dan geloofd? God had gezegd, je nakomelingen die zullen zo talrijk zijn als de sterren van de hemel. Dat is heel veel. Maar Abraham vroeg zich af, ja, hoe kan dat? Hoe kan mijn aanslag zo groot zijn? Ik, uh, mijn vrouw is onvruchtbaar, ik ben een oude man, we hebben geen kinderen. Dus ja, hoe moet dat? Maar dan gebeurt er iets heel interessants. Abraham gaat uit zijn tent. Hij kijkt omhoog. Een nachtelijke hemel. Hij telt sterren. Eén, twee, drie. drie daar nog één, daar nog één. En hij raakt de tel kwijt. Waarschijnlijk. En, zegt de Bijbel dan. En hij gelooft God. Hij ziet op naar de hemel. En hij zegt: Goed, oké. Okay. Zo het allemaal zal nageslacht zijn. Mijn vrouw is onvruchtbaar, maar ik zal zoveel nakomelingen hebben. Ik geloof het eenvoudig. Nou, dit nu is het geloof waarvan de Bijbel zegt dat hen dat tot gerechtigheid werd gerekend. Het woord van God, aan zijn woord houden, betrouwbaar achter, niet gedwongen zeggen: dan zal het wel zo zijn, maar het rest loos aanvaarden. Ja. Eenvoudige definitie, eigenlijk. Maar waar we, denk ik, ook niet aan voorbij moeten gaan. is die blik van Abraham naar boven. Naar de sterrenhemel. Ongetwijfeld heeft die blik wat met Abraham gedaan. Eerst kon hij, denk je: ja, het kan allemaal niet, moet het gebeuren? En dan heeft hij naar boven gekeken, die sterren. En daarna zegt hij: ja, ik geloof het. Die blik naar boven die God hem gebood te doen die creëerde de ruimte voor het geloof Abraham nam het woord als bewijs dat is wat hij deed nou, nog een voorbeeld, een derde voorbeeld aanbidding in de Bijbel aanbidding komt ook door heel de Bijbel voor maar wat is aanbidding in Genesis 22 vers 5 staat aanbidding en misschien verwachten we helemaal niet dat daar het woord aanbidding wordt gebruikt dat u daar een heel andere gedachte bij hebt Staat namelijk in Genesis 22, vers 5 dit. Toen zei Abraham tegen zijn knechten, blijf jij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen we tot u terugkeren. Ik begrijpt, het gaat hier over of we dat Abraham moet brengen, terwijl de binding van Isaac. Dan zullen we tot u terugkeren. Aanbidding is iets interessants. Aanbidding betekent in de context van de geschiedenis dat Abraham bereid was het liefste en dierbaarste en waardevolste dat hij had op te geven. Ja, eenvoudig. Op te geven. Alles aan God over te geven. En de belofte te vertrouwen. Aanbidding was dus niet primair een gevoelskwestie, een, een, een ervaring van het gevoel, een goede tijd met God of wat dan ook. Nee, dat, dat is het hier niet. Primair betekent het alles op het altaar leggen En dan naar je lege handen kijken. Nou, en waar ook verder in de loop van de Bijbel over aanbidding wordt gesproken. Andere Bijbelboeken waren dan ook andere Bijbelschrijvers die deze notie oppakken. En van aanbidding spreken. Dan is het altijd zinvol en eigenlijk ook noodzakelijk om dit eerste voorkomen in de Bijbel van aanbidding in je achterhoofd. Te hebben. Nu is het aan de andere kant ook weer niet zo, moet ik eerlijk zijn. dat deze tekst alles zegt. over wat er over aanbidding te zeggen valt. Net zo min als Genesis 6, vers 8, alles zegt over genade. en Genesis 15, vers 6, alles over de gerechtigheid door het geloof. Dat ook weer niet, maar. wat het wel is, het is het eerste fundament. de eerste richting. ...waarin je verder kunt gaan. Van vooraf aan beginnen dus. Een goed fundament leggen... ...waarop kan worden voortgebouwd. Het was het eerste principe. Van vooraf aan beginnen. Het tweede principe... ...dat we in Lucas 24 vers 27 vinden... ...is dit. En hij begon bij Mozes en al de profeten... ...en hij legde hun alle schriften uit. Jezus is niet alleen van vooraf aan begonnen... Hij is ook verder gegaan. Hij heeft door de hele Bijbel... door heel de Bijbel heen... het thema dat hij bestudeert... waar hij het over had... ook werkelijk bestudeerd. Kennelijk, dat blijkt hieruit. En als u dan misschien zegt... ja hallo... ik kan toch niet elke keer de Bijbel van Genesis 1... tot openbaring 22 doorgaan lezen... alleen om vast te stellen en er zeker van te zijn... dat ik dan ook werkelijk... Elk vers bij je thema gevonden heb en een goede uitleg heb. Ja, dat is nog wel wat, natuurlijk, een keer de hele Bijbel door te lezen. In zekere zin is dat ook wel waar, dat bezwaar. Die tijd heeft niemand vermoedelijk. Het is natuurlijk wel goed om de Bijbel gewoon boek voor boek door te lezen. Maar er zijn ook hulpmiddelen: concordanties, dat weet u ook wel. In een goede concordantie, althans, vind je bij elk woord alle Bijbelteksten waarin dit woord voorkomt, en dan hoef je dus niet de Bijbel van begin tot eind door te lezen. Dus dat spaart altijd. Maar goed, met de concordantie dus kun je daadwerkelijk vaststellen wat de Bijbel als geheel of een bepaald onderwerp zegt. En als je werkelijk wilt weten, voor een bepaald onderwerp zijn onderwerpen genoeg... ...wilt weten wat de Bijbel ervan zegt, ja, dan kun je er toch niet omheen. Het kost dus wel wat tijd, dan kan ik met u meevoelen. Maar het is ook de moeite waard, dat zult u ondervinden... ...of dat hebt u al vaak genoeg ondervonden waarschijnlijk. En wat je zelf hebt gevonden, hebt bestudeerd, uitgeworst om dat woorden maar eens te zeggen... Ja, dat geeft je ook meer zekerheid. Dat geeft je ook echt vastheid en zekerheid. En bovendien hebben we tegenwoordig heel veel digitaal ter beschikking. we zomaar met een paar uh, ja, toetsen. We alles uh, voor onze ogen kunnen krijgen. Ook op dit gebied. Ook veel slechts, maar ook gelukkig heeft het digitale tijdperk ook voordelen. En verder ja, is het natuurlijk prima ook om na te slaan, te kijken, wat hebben anderen daarvan gezegd? Hm? Wat heeft deze of geen ontdekt? Nou, en als we zo de Bijbel bestuderen, met zij alleen of in groepsverband, dat is natuurlijk het beste, het in de kring te doen. Uh, dan laat je je ook niet zo gemakkelijk meer wat wijs maken. Ook als je jarenlang door tradities bent ingepakt, dan krijg je ook meer vrijheid om zeg maar, van het geijkte patroon af te wijken... en je eigen mening en inzicht op na te houden. Nu, dat betekent ook dat je op moet passen, denk ik... vanuit praktisch oogpunt, dat je voorzichtig moet zijn met conclusies. En waarom dan? Je kunt niet zomaar een bijbeltekst nemen en zeggen... Maar die past wel goed bij mijn idee over de wereld en over de kerk. Die plak ik erbij. En, uh, en klaar. Nou, je moet wachten tot je alle teksten met betrekking tot het onderwerp gelezen hebt. Je moet wachten met je conclusie om daadwerkelijk alle bewijzen... eerst als geheel te kunnen beschouwen. De Bijbel drukt dat ook uit in een principe in spreuken 18 vers 13. Wie antwoord geeft voordat hij hoort... Hier is het tot dwaasheid en smaad. Je kunt variëren van nou ja, wie al conclusies trekt voordat hij gelezen heeft. Maar ja, precies het er natuurlijk. Met andere woorden, wie te snel is met zijn eigen mening, voordat hij alles onderzocht heeft, alles beschouwd heeft, die maakt fouten. En zo is het ook met de Bijbel. En meer dan eens heb ik mezelf op die manier schromelijk vergist. Die en enthousiasme, iets ontdekt te hebben. Ja... Denk je dat niets meer het inzicht onderuit kan halen? Je denkt dat het niet nodig is om een verder onderzoek te doen? De andere passages? Nee, het is duidelijk. Althans, dat denk je. Totdat je later moet bekennen... dat wat je als de laatste waarheid over een onderwerp of tekst meen ontdekt te hebben... dat je er toch naast zat... Als we te snel een bepaalde mening aannemen... zonder alle Bijbelse bewijzen bestudeerd te hebben... dan begeven we ons op glad ijs. In ieder geval, Yeshua ging niet op die manier te werk. Hij heeft de Bijbel bestudeerd en uitgelegd... hij was ook mens... zonder voorbarige conclusies te trekken. En omdat hij het zo gedaan heeft... kon hij zeggen... Wat hij zei tegen die leraar van Israël. Je bent een leraar van Israël. En weet dat niet? Achter al die principes zit ook weer een, nou, laten we maar zeggen, een oerprincipe. Niet te vaak het woord principe gebruiken, maar goed. Hey, Gods woord is op een bepaalde manier samengesteld, gecomponeerd. He? Op een manier eigenlijk. ...die het noodzakelijk maakt om te zoeken. Hm? En waarom? Om, omdat in de Bijbel nou eenmaal niet alles chronologisch en systematisch opgetekend is. Het is geen handboek met een, met een gebruiksaanwijzing, inhoudsopgave, een trefwoordenboek of zo. Dat is het niet. Hè? Hier vind je wat. Geldt niet voor alles, maar voor veel dingen wel. Hier vind je wat. Daar wat. Hier een beetje, daar een beetje. En dat betekent dat iemand die de Bijbel bestudeert, als wij de Bijbel bestuderen dat we moeten vergelijken we moeten dit verhaal nemen en het vergelijken met een andere verhaal overeenkomsten vaststellen, verschillen bepaalde uitspraken over een onderwerp thema, vinden en dan weer anderen daarbij brengen wet op wet ijs op ijs dat, wordt vaak, dat staat ook wel in negatieve zin in de Bijbel maar je moet de dingen op elkaar stapelen met elkaar optellen. En een mooi praktisch voorbeeld hiervan uh, vinden we bijvoorbeeld in Psalm 19, 119 ook. In Psalm 19 kan je zien hoe dit principe van wat ik net zei, wet op wet, ijs op ijs, hoe dat functioneert en hoe men dingen met elkaar vergelijken kan in de Bijbel. Nou, Ik citeer een stukje uit die Psalm 19, vers 8. Er staat dit. De wet des Heren is volmaakt. De getuigenis des Heren is betrouwbaar. De bevelen des Heren zijn waarachtig. Het gebod des Heren is louter. De vrezen des Heren is rein. De verordeningen des Heren zijn waarheid. Dat is een hele opzomming. Als je dat nou keurig leest en analyseert... dan stel je vast dat eigenlijk meerdere keren dezelfde uitspraak wordt gedaan... De wet, het gebod, het getuigenis, de bevelen, de verordeningen. En elke keer wordt de uitdrukking een beetje gewijzigd, gevarieerd. Ja? Er komt een nieuw aspect bij. Hetzelfde wordt op verschillende manieren gezegd. Er is geen enkele uitdrukking bij die fout is. Maar ook geen enkele uitdrukking die volledig is in zichzelf het volle pakket dat de Bijbel ons wil zeggen over de wet gods hier in psalm 19 krijg je als je al deze uitspraken en uitdrukkingen op elkaar legt en bij elkaar optelt zeg maar verordening op verordening getuigenis op getuigenis enzovoorts en op deze manier komen we tot de volle rijkdom en de inhoud daarvan derde een laatste principe. Waar we naar willen kijken. In Lucas 24. En dan hebben we zeg maar het ABC. Van de Bijbel uitleg gehad. Dat is vers 27 van, van Lucas 24. En daar staat: En hij begon bij Mozes. En bij al de profeten. En legde hun uit. Zover waren we gekomen. Wat in al de schriften. Op hem betrekking had. En hier hebben we de absolute sleutel. Tot het verstaan. Yeshua is maar niet vooraan begonnen. Hij heeft niet simpelweg de hele Bijbel achter elkaar doorgestudeerd. Maar hij heeft... bij het bestuderen altijd op het centrale thema... van de Bijbel gewezen. En het centrale thema van de Bijbel... in Genesis 1 tot en met openbaring 22... dat is hij zelf. Yeshua en Mashiach. Hij is het. Het zou kunnen zijn... Maar waarschijnlijk onderschat ik u. Dat u dacht. Ja, hij is het centrale thema bij Matthäus, bij Marcus, bij Lucas en bij Johannes. En dat is ook zo natuurlijk. Maar daar blijft het niet bij. Kijk maar eens wat Jezus zelf zegt in Johannes 5. Waar hij in gezelschap van enkel bijbegeleerden. Allemaal theologen is. Salusee, farisee, schriftgeleerden. Heb je ze weer Allemaal. En hij verdedigt daar zijn roeping, zijn dienst, eh, zijn autoriteit ook. En dan zegt hij in vers 39, terwijl hij al die bijbelgeren daar aanspreekt. Jullie onderzoeken de schriften omdat je denkt daarin het eeuwige leven te hebben. En dan zegt hij, wel met andere woorden, dan heb ik interessant nieuws voor jullie. Waarom? Wel, die zijn het namelijk, die van mij getuigen. Hij zegt dan, vrij weergegeven... ...jullie bestuderen de Bijbel van voor naar achteren. Ja, ja het Hebreus van achter naar voren natuurlijk. Je kent hem uit je hoofd, en velen kennen hem ook al uit... ...hele stukken uit het hoofd. Maar terwijl je dat allemaal doet... ...en je zelfs de oertaal als moedertaal hebt heb je ondanks dat allemaal het centrale punt volledig gemist. Jullie geloven namelijk niet in mij. Door de Bijbel te lezen kun je in mij geloven. En als Jezus hier van de Bijbel spreekt, dat weten we ook al. Hij heeft, heeft het over het Oude Testament, hij heeft het over de Torah. En niet over het Nieuwe Testament, want dat was er nog niet. Hoe vaak bij het lezen van het Oude Testament heeft u bij uzelf gezegd of gedacht of ontdekt dat het hier eigenlijk alleen om Yeshua gaat? In Johannes staat dat Jezus het lam van God is. En elke keer als de Bijbel over of de offerdienst spreekt in het Oude Testament, is dat een beeld van en een verwijzing naar Yeshua, Messias. De Bijbel zegt dat Jezus de hoge priester is. En elke keer als het heiligdom of de tempel ter sprake komt, dan gaat het over Yeshua. En zo, dat kun je aanvullen met talloze voorbeelden. Er zijn meer dan 300 profetieën die de komst van Yeshua, de eerste komst, aankondigen. En ik heb het niet nageteld, maar er zijn er achtmaal zoveel met betrekking tot zijn tweede komst. Die nou uitstaat. Jezus, de Shua, is daadwerkelijk de absolute superstructuur. De onderliggende, het onderliggende principe. Wat alles doordringt en draagt en bij elkaar houdt. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En men kan de Bijbel niet verstaan als men niet overal in alles wat men zoekt in elk hoofdstuk, in elk bijbelboek... en in elk thema... Jezus Christus als centrum heeft. Jezus drukt dat met andere woorden... hier dan verder als volgt uit... in Johannes 5. Hij zegt... het gesprek is nog niet uit... hij zegt... tegen die Leidslieden... en toch... willen jullie niet tot mij komen... om het leven te ontvangen. Dan zegt hij verder... in 45 vers 5... Denk niet dat ik jullie bij de vader aan zal klagen. Er is één die jullie aanklaagt, dat is Mozes. Op wie jullie je hoop hebben gevestigd. Want als jullie Mozes zouden geloven... zouden jullie ook mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Er is eigenlijk geen speld meer tussen te krijgen, en toch. Shua zegt, jullie geloven Mozes. Maar als jullie Mozes echt geloofden... Zouden jullie ook in mij geloven? Waarom? Omdat Mozes over mij geschreven heeft. Eerste boek van Mozes, tweede, derde, vierde, vijfde boek van Mozes. Die gaan allemaal over mij, zegt Yeshua. En dat was natuurlijk behoorlijk hard voor die grote schriftgeleerden van het Oude Testament... om dat aan te nemen. En die felle discussie hier tussen Yeshua... En de kerkleiding, de, leraar, de leraren van Israël. De herders, die is niet mis, goede vrienden. Blinde leidslieden, misleiders. En dat onder het oude bondsvolk. Het liefde niet om, het gebeurde. En dan zegt u misschien: ja, dat was toen. Maar daar hebben wij ons lesje toch wel van geleerd. Ik hm? stel er staat een vraag bij: zou het kunnen zijn dat wij vandaag de dag in de christenheid hetzelfde probleem hebben op onze manier weliswaar, maar toch dat wij denken, de Bijbel wetenschappelijk en wat mij betreft ook theologisch zo uit elkaar hebben gehaald en zo precies uitgelegd hebben op elke historische achtergrond en, en, en, en grondbetekenis en dat we daarmee volledig ...en absoluut aan het doel voorbij gaan. Wij moeten niet, niet, niet, niet te gauw... ...denk ik neerzien... ...op wat er toen allemaal gebeurde. Hmm. Het wel over hem hebben... ...heel uitgebreid... ...heel serieus... ...maar hem niet zien... ...niet kennen en herkennen... ...van alles over hem beweren en bewijzen... ...en hem zo denken te kunnen claimen... ...zoals in de tempel... ...ze spraken met hem... Hij stelde hun vragen, ze antwoordden erop, ze, ze, ze, ze zaten naast hem bij spreken of tegenover hem. Maar er staat er later pas ja, dat ze niet in de gaten. Toen zagen ze hem pas. He, moet je kijken, het is nog maar een veentje, kennelijk. Hm? Hm. Theologie om de theologie, dat kan. Hm. Studie om de studie, kennis om de kennis, leer om de leer. Vooral om je tegenover anderen superieur te voelen. Ja. Of hebben we daar helemaal geen last van? Sweren bij dit en strijden over dat. Doop, avondmaal, verhouding vader, zoon, heilige geest, schepping. Shabbat, visie op Israël, eindtijd en noem maar op. Boeken bij de vleet. Allemaal anders. En nog tegenstrijdig ook. En het blijft maar doorgaan. En voor, voor vol te worden aangezien, ja, moet je toch... ...de meeste bekende titels ook gelezen hebben en erover mee kunnen praten. Nou, Jezus vat tegenover die Joodse leidslieden... ...het allemaal samen in de uitdagende vraag... ...wanneer jullie echter zijn geschriften, van Mozes dus... ...niet geloven, hoe zullen jullie mij worden geloven? Hoe kan men het Nieuwe Testament geloven... ...zonder het Oude Testament. Zonder Mozes. Tegenwoordig kom ik christenen tegen... Ja, die, ...die zeggen, ja, ah, ik heb alleen maar Nieuw Testament... ...dat Oude Testament. ja, Dat kan ik eigenlijk niet zoveel, mee vind ik niet zo belangrijk. Ik weet dat er hier niet zo over wordt gedacht, gelukkig. Maar toch uh, wil ik daar nog een paar dingen... ...over naar voren brengen... ...om dat het ons een beetje vast in onze schoenen kan doen staan. Laten we aannemen... En gesteld dat alleen het Nieuwe Testament geldingskracht heeft. Zoals veel christenen tegenwoordig zeggen. Nou, dan, dan stel ik de volgende vraag. Waar begint het Nieuwe Testament mee? Met Matthäus. En in Matthäus is het eerste woord geslachtsregister. En geslachtsregister is een oud-testamentisch concept. In de volgende zin, in het geslachtsregister, wordt Jezus Christus de zoon van David genoemd. David uit het Oude Testament de zoon van Abraham, Oude Testament. Alleen al de eerste zin van Matthäus kun je niet begrijpen... als je het Oude Testament niet kent. En de rest van het hele hoofdstuk... behandelt slechts personen uit het Oude Testament. En dan gaat het verder. Het eerste wat verhaald wordt... is het geboortebebreekt van Jezus Christus... wat in vers 22 als volgt wordt onderbouwd. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen de heren door de profeet gesproken heeft. En vervolgens wordt de profeet Jezaja genoemd. De tweede wat met een oud Testamentse profetie wordt vermeld, in hoofdstuk 2 dan, in Bethlehem, in Judea, want zo is het geschreven door de profeet. En daar wordt Micha geciteerd. En dan de derde geschiedkundige vermelding vanaf vers 13 wordt ons meegedeeld, en hij bleef daar tot de dood van Herodes, wat de Here door de profeet gesproken heeft. En dan wordt dus Hosea geciteerd. Het ene na het andere voorbeeld kan eraan worden toegevoegd. Het Nieuwe Testament begint met voortdurend het Oude Testament aan te halen. Met andere woorden, het Nieuwe Testament zegt op de allereerste bladzijde, met de allereerste woorden... U moet het oude testament verstaan... om te weten wie Yeshua is. De Bijbel is niet in twee stukken te delen. En dat is wat Yeshua wil zeggen. Je moet de hele Bijbel bestuderen... en in de hele Bijbel hem vinden. En dan heb je de sleutel. In 2 Korinthe 3 wordt dat mooi uiteengezet. Hier wordt dat praktische principe waar we het nu over hebben... Dat wordt dan verklaard. Verklaard waarom dit zo belangrijk is. En daar staat dan... met betrekking tot die oude bijbelgeleerden... die in het Oude Testament... ten tijde van Yeshua geleefd hebben, staat dit. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking... over de voorlezing van het Oude Verbond... zonder weggenomen te worden omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Tot op de dag van vandaag ligt die bedekking op hun hart... zo vaak Mozes gelezen wordt. Zodra ze zich tot de Heren, tot de Jezus, bekeren... wordt die bedekking weggenomen. Paulus zegt hier dat bij het lezen van de Bijbel... het lezen van het Oude Testament, hier in dit geval... Het mogelijk is een bedekking voor je hart te hebben. Het is mogelijk de Bijbel te lezen en die niet te verstaan. Ja, hoeveel zal het zo vergaan, of nu nog? Slaan de Bijbel open ze begrijpen het niet. Slaan hem op, ze willen tot inzicht komen, maar ze denken dat het allemaal nergens op slaat. Het baat hen niet. Niet relevant, wat ook. Paulus zegt... dat is wat velen is overkomen. Ze hebben een bedekking. En deze bedekking wordt weggedaan in Christus. Met andere woorden... voor het lezen van de Bijbel is een deur. Een deur echter die geopend kan worden. Met een sleutel. En deze sleutel is Jezus Christus. Als wij hem in ons hart hebben... En hem toestaan om in elk hoofdstuk en op elke bladzijde en in elk vers zich te openbaren, dan gebeurt er iets verbazingwekkends. Vers 18 staat, in 2 Korinther 3. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weer spiegelen veranderen naar hetzelfde beeld... van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heere die geest is. Als wij... Christus... de Messias tot het centrum van ons leven... ons leven ook... maar ook van ons lezen... en bestuderen van de Bijbel maken... dan zal ons dat veranderen. Dan werkt dat verandering. En ons helemaal hervormen. En vormen na dat woord... En dan wordt de Bijbel lezen een kracht in ons leven. Niet maar een religieuze, vrome oefening laat staan en een, een, een plichtpleging. Willen wij de Bijbel zo lezen, dat er in ons leven echt iets verandert, dat er iets gebeurt, dat het leven anders wordt. Laten we ons dan aan die drie principes houden die Yeshua ons vanmorgen, vanmiddag, voorgehouden heeft, ons geleerd heeft. ...en die echt niet te moeilijk zijn om te onthouden. Van voren van beginnen. De hele schrift bij het betreffende thema betrekken... ...en niet zomaar enkele teksten eruit lichten. Maar alles in context beschouwen. En het allerbelangrijkste... ...dat Jezus het centrum, het middelpunt van het alles is. Je kunt dat methodisch noemen. Dat is ook wel zo. Logisch misschien. En toch, goede vrienden, is het naar het voorbeeld van Yeshua. Dat hij ons geeft in zijn gesprek met de twee mannen uit Emmeus. En natuurlijk, wij moeten niet de methode op zich gaan verheerlijken. Maar de geest die op deze wijze te werk gaat. God is een God van orde. Tot slot, nog even Psalm 119. Herinnert u zich nog van het begin dat Yeshua verstandiger was dan alle bijbelleraren? Ja, maar goed. Dat gold dan voor Jezus. Zegt u misschien. Waarom zou dat niet net zo goed voor ons gelden? Kijk maar in Psalm 119, vers 99. Daar staat, ik ben verstandiger geworden dan al mijn leraren... Want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Ik pijnzen, kan je ook zeggen. Als wij er tijd voor nemen, Gods getuigenissen te overpeinzen. Dan zullen we meer over de Bijbel weten dan de meeste Bijbelleerden van onze tijd. Zo'n uitspraak zou ik nooit voor mijn rekening willen nemen. Niet durven nemen. Echt niet. Maar het staat hier in Psalm 119. En daar wil ik ook weer niet op afdingen. Zou er veel veranderd zijn in vergelijking met toen, ook onder ons? Overigens zie ik deze tekst in Psalm 119. Ik ben verstandig, dat een al mijn leraar. Die zie ik in, in, in, in, in, in die gebeurtenis daar in de tempel waar Jezus tussen die Bijbelgleden zit, eigenlijk ook vervuld. He? Dan wordt dat bevestigd. Hm? En we kunnen natuurlijk ook niet zeggen dat er geen goede Bijbelleraren zijn. Dat is ook verre van mij om dat te beweren. Hm? Maar weet u... wat deze twee mannen... die naar Emmeus gingen... en die daar zo droevig en troosteloos... de weg afliepen... van Jeruzalem naar Emmeus... wat ze gezegd hebben... toen ze in de gaten hadden... gekregen dat Jezus... met hen de Bijbel had doorgenomen. Het Oude Testament. En dat op een manier... ja... Zoals ze dat nog nooit eerder hadden meegemaakt. Toen Jezus die, die drie principes had toegepast. En hun ogen plotseling waren opengegaan. En ze zagen dat alles wat ze meegemaakt hadden. Een profetie uit het oude testament was. Het gordijn ging open. De sluier ging weg. Ze zagen het ineens. Wat ze toen zeiden. Ja dat weet u waarschijnlijk wel. Brandde ons hart niet in ons toen Hij met ons sprak op de weg en toen Hij onze schriften opende, brandde ons hart niet. Als wij Jezus Christus, als wij Yeshua toestaan, dat Hij onze schriften verklaart en Hem dus tot onze uitlegger maken, als Hij onze dagelijkse leraar bij het Bijbellezen is en bij de studie, dan wordt ons hart brandend. En wie wil er nou geen brandend hart hebben? Een hart dat voor de Bijbel brandt omdat het merkt dat het lezen van de Bijbel in ons leven een verandering werkt. Schuwe laat ons zien hoe wij de Bijbel het beste kunnen lezen. Daar heeft hij ons vandaag een lesje in willen geven. We hebben vastgesteld hoe hij zelf de Bijbel gelezen en uitgelegd heeft. En er is niets zinvollers dan ons bij dat bijbelezen naar zijn voorbeeld te richten. Maar hoe gemakkelijk zijn we geneigd om van af te wijken? Uit gemakzucht. Dat is altijd wel iets, altijd wel iets. Om tijdsredenen, of omdat we ons laten afleiden door allerlei interessante stemmen en ideeën. Er zijn redenen te over. Afleidingen en verleidingen genoeg. Maar zouden we niet hetzelfde doen als het voorbeeld ons gegeven door Yeshua zelf... En het mogen u en mij opwekken, de Bijbel ter hand te nemen en ook een beetje te onderzoeken en deze principes te beproeven. Van vooraf aan beginnen, door de hele Bijbel studeren en als belangrijkste, Jezus Christus, de Shua HaMashiach, in het centrum zoeken en zien. God zegene u en ons allen daarbij, opdat onze harten gaan branden. Dank je wel.